Ja, daar heb ik zelf ja. aan meegedaan. En dat ja, was. Dat heb ik zelf gedaan, Mario. Ja. ja, dat was echt heel indrukwekkend. Ja. Om uh, ja, uh, mijn spiertjes doen het niet allemaal zo, zo als het zou moeten.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 Ja, fantastisch. Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel Dag, Nicole. Dag. Dag. Okay. Doei, wel, Dag. We we naar... Dag. Yeah. a reason to rejoice, you see. out. sing Everybody look up and do the hope that we've been waiting for Everybody is glad because the silence, fear and dread is gone Freedom you see has got a heart hanging so joyfully Just look about go go see yourself to check it out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 Falling out of a hole in your rubber, over know the They never said your name but I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 Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Hark met het NOS journaal. Lucia ziekenhuis waarvoor ze levenslang had gekregen. Ze wil nu weer Lucia de Berg genoemd worden. Na haar veroordeling was er twijfel over de uitspraak en vandaag sprak het gerechtshof in Arnhem haar definitief vrij. Het Openbaar Ministerie heeft excuses aangeboden. Volgens de advocaat van Lucia de Berg wordt er met het OM overlegd over schadevergoeding. Ze heeft bijna 6,5 jaar vastgezeten. De toezichthouder op de financiële markt, de AFM, heeft vorig jaar 52 boetes uitgedeeld. Een jaar eerder waren dat er nog maar 20. Veel boetes gingen naar financiële dienstverleners die verkeerde adviezen gaven. De AFM wil dat de klant centraal staat en eist dat de voorlichting over eventuele risico's van producten duidelijk en volledig is. Australië heeft de kapitein en stuurman van het Chinese kolenschip dat vastliep op het Great Barrier Reef aangehouden. Door het vastlopen is over een kilometer lengte schade toegebracht aan het Great Barrier Reef. Ook lekte er tonnen olie in de zee. Great Barrier Reef is het, is het grootste koraalrif ter wereld en staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Een aardbeving in de West-Chinese provincie Qinghai heeft dan zeker 400 mensen het leven gekost. Meer dan 8000 mensen raakten gewond. Onder de puinhopen liggen vermoedelijk nog meer slachtoffers. De beving had een kracht van 6,9 op de schaal van Richter. In het nationale park Drentse Friese Wolts is een zeer zeldzame zwarte bekerzwam aangetroffen. Die paddenstoel was al 20 jaar niet meer gezien in Nederland. De zwarte bekerzwam doet het goed in fijnsparbossen die vaak gekapt worden in Nederland. De fijnsparren in het Drens friese Wold stonden ook op de nominatie te worden gekapt. Maar dat lijkt volgens paddenstoelendeskundigen nu niet meer aan de orde. Het weer hier en daar bewolkt maar op de meeste plaatsen zon. Bij een temperatuur van 10 graden op de Wadden en een graad of 6. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live.